Alle melkunie-brekers per stuk nu voor maar 1 euro. En combi op groenten. nu 4 voor maar 5 euro. Jumbo. 5D8 Nieuws. 8 uur.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 Het is bewolkt met af en toe wat regen. Vanmiddag is het een tijdje droog met lokaal wat zon. Het wordt een stuk minder koud, 8 tot 12 graden. En dit was het nieuws op 538. Dankjewel, Ronald. Bijna twee minuten over 8. Goedemorgen. Verse verkeersinformatie voor je op 538 van Flitsmeister. Er is een vertraging op de A12. Arnhem richting Oberhausen in Duitsland. Tussen Oud-Dijk en de grens moet je heel even wachten... voor je binnen mag. Vijf minuutjes. En er is een flitser gezien langs de A10. De Nieuwe meer richting de Koentunnel. Bij Amsterdam dus 28,7.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 Mmm, dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar Kirby. Een topdeal bij Mediamarkt voorbij rennen? Ik ben toch niet? Google, Papi, Lulu. Gek. Dus sprint terug voor de Philips stofzuiger met zak inclusief ledverlichting. Voor 133 euro. Met 1000 extra punten voor members. Mediamarkt. De 538, zomerweken. 538. Luister en win. Jouw vakantie naar de zon. Zometeen krijg je twee Martijns voor de prijs van 1. Want Martijn Garntzen, oftewel Martin Garrix, komt er ook aan. Maar eerst Bruno Mars. Tel maar af. I just might op 5,38. You stepped aside with a vibe I ain't never seen. Yes, you did. Going so free. samen, met een 538. Er komt een appje binnen van Jelle die zegt koffie. Dan zeg ik amen. En Marcel die stuurt, goedemorgen Martijn, wat gezellig uh, dat je Jule vervangt. Nou, dat vind ik ook hartstikke gezellig. Jule zit namelijk in, uh, in Zuid-Afrika. En ik vraag mij af of Jule doorheeft dat er toch sprake is van een klein tijdsverschil. Jake, je hebt het Jake, wat is het tijdsverschil met, met Kaapstad? Uh, Kaapstad is een uur later Toch. dan hier in, uh, hier in Nederland. Oh, ik dacht namelijk dat er geen tijdschil was, maar dan één uurtje. Maar ja, uh, <laughs> jullie die app net. Uh, hoe ging 7-9? De tijden waarop zij de programma maakt de tijd, wat ik nu dus voor haar zit te doen. Hoe ging 7-9? Het is tien minuten over acht mei, we zitten er nog midden in. Nou, goed, dat zal er met het tijdverschil te maken hebben. Maar jul. er komt nog geluid uit... Dus het is dik in orde hier. We hebben alles onder controle. Dit is 538, die hoorde dus Martin Gerricks net. En ik weet niet of jij een beetje creatief bent met name. Of dat je juist iemand bent die uh, al gauw gaat voor uh, Martijn123. Als wacht wachtvoort van al je belangrijke dingen. Uh, nou, uh, Martin Garrix die is dus wel goed met name. Die moest een tijdje terug in naam verzinnen voor zijn eigen platenlabel. En hij kwam er echt even niet uit. Ja, je kunt uh, ja, Martijn 1, 2, 3 records doen, maar dat staat natuurlijk helemaal nergens op. Uh, dus hij was druk aan het denken, wat doen we ermee? Op een gegeven moment kwam hij uh, ja, in zijn jeugd terecht. Toen moest hij terugdenken aan zijn jongere jaren. En toen dacht hij aan de hobby van zijn vader. Die verzamelde namelijk postzegels. <tied> Dan nou kun je je platenlabel Postzegel Records noemen. Maar dat klinkt ook niet echt alsof je Tomorrowland gaat slopen. Maar de Engelse vertaling van postzegels, Stamps, dat klonk dan wel lekker. Nou, een beetje doordenken. Je moest iets strakker. Toen werd het Stamped Records. Nou, dat klinkt wel echt als een platenlabel, hè. En ook een beetje als een wachtwoord inderdaad, wat je altijd vergeet. Maar goed, Martin Garry's is een vaderjacht... Met zometeen hier de Plain White Teas. Hey there Delilah. Shakira komt eraan met Zoo ook nog. En dit is de nieuwe single van Cloud. Die heet Appenvloed En die hoor je nu op 15. Jaar. Ik ben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 Even more in love with me, you Into a zoo Zoe van Shakira 58, een nummer wat ze maakte voor een, uh, een film over dierentuin dieren. Jouw weekend. Jouw 58. Maar Shakira heeft niet altijd goede ervaringen met dieren gehad. Toen ze ooit door een park in Barcelona liep, kwamen er ineens twee wilde zwijnen aangestormd. Die wonen blijkbaar ook. In park in Barcelona. Maar die beesten die zagen haar en haar tas en die dachten: nou, dat ding is van ons. Dus ze grepen dat ding, slopen hem helemaal en renden ermee weg. En Shakira, die gingen dus gewoon achteraan. Weet je, ja, Colombiaanse roots. Ik bedoel, hey, doodmes mes met mij. Dus die gingen er achteraan. Ja, het is een soort no natuurdocumentaire, maar dan met een middaadplot eigenlijk. Uiteindelijk kreeg ze de tas terug. Maar ja, dat ding was natuurlijk helemaal toegetakeld. Dus ja, weet je, ze heeft wel goede ervaringen met dieren... maar ook weer niet heel erg Disney dan. Zootopia is wel een Disney film. Ik heb hem gezien trouwens, echt leuk. Dus als je wat te doen wil hebben, ga er lekker heen. Of blijf lekker luisteren naar 58. Dat kan en mag natuurlijk ook. Met Sia nu.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 5, 3, 8. Goedemorgen. Bij de half negen, zaterdagochtend. Martijn hier op de plek van Julia. Benz de Boon komt eraan. Sorry I'm here for someone else. En het was natuurlijk afgelopen week carnaval. En als het voorbij is, moet je ook ooit een keer naar huis natuurlijk. Dat kun je op verschillende manieren doen. Maar ik kwam een verhaal tegen. Van mensen die op een hele aparte manier naar huis zijn gegaan. Na een avondje polonaise lopen. Dat verhaal vertel ik je zo. Deze week een etentje. Dresscoat Dresscode gezellig.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 But I'm was jouw hits jouw 538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 Even uh, melden dat Roxy Dekker een van de artiesten is die bevestigd is voor 58 Koningsdag. Waaronder nog 59 anderen. Op 58.nl kun je uh, je kaart kopen, je uh, line-up checken. Dus zorg dat je erbij op 27 april in uh, Breda Chassé wilt. Um, dus dan heb ik dat even uh, tegen je aangehouden. Koningsdag is leuk, carnaval is ook leuk. De 58 Zomerweken de muziek. Nou ja, zomerweken is ook leuk. <lacht> kan ik nog een keer vertellen. Volgende week maak je weer kans op reizen naar de zon. Nou, heel veel mooie bestemmingen. Als je dus inderdaad die zomerje te hoort waarin het mortus is Dan bel je naar de studio 0909 3005 -rad. Mag je een super geven aan het rad. En de bestemming wat je draait, daar ga je heen met je plus 1. Nou, heb ik dat ook weer een keer verteld? Maar ik bedoelde eigenlijk... Ja, Ach, verhaal over carnaval wat ik nog voor je had. Ja, dat is ook vroeg hè. Ik zit ook nooit op de tijdstip. Ik nog op één oor joh. Maar het gaat dus over carnaval, want na een potje Polonaise moet je op een gegeven moment weer naar huis. En ik, ik kwam een verhaal tegen van gast die dat op een hele aparte manier hebben aangepakt. Een vriendengroep in Brabant die dacht na een carnavalavondje, weet je wat? We gaan gewoon een taxi nemen. Richting huis. Tot zover is dat een hartstikke goed idee. Beter ook dat je zelf rijdt. Maar die groep was met z'n achter. Maar ja, dan wel één taxi nemen, want anders wordt het veel te duur. Dus zij die auto in, komen ze aan bij een grote politiecontrole rond Carnaval, rondom Eindhoven. Een taxi, acht mensen aan boord, waarvan ze er dus drie in de kofferpak hadden gepompt. Ik las dat ik dacht: Weet je, het is heel raar. Aan de andere kant, als ik dronken was geweest, had ik waarschijnlijk gezegd: Prima. Met Carnaval kan ook alles, joh. Dit is 58 Direct, komt eraan met de favorite, won't vol zo meteen naar de Urban Cookie Collective. So my eyes are pouring all day, only rain is forecast But then the streets call, I get up at my feet, feel I said nothing We will find together Where we know what's real How all my loved ones Are keeping me straight. We've known the failures and we've failed On me when I'm lost here again. She says I'm with you wherever I am. de primeur van deze single in de ochtendshow hier op Radio Vrijfdbeacht. Het mooie is, donderdagavond werden er al mensen vooruitgestuurd om hier uh, uh, hun uh, spullen neer te komen zetten. Ik bedoel, als het Direct langskomt, is het niet zo dat er één gitaar mee komt. Nee, dan is er een hele verhuiswagen hier met allemaal kisten en dingen. Het was hier op de gang, was het echt life-size Tetris om van de koffieautomaat richting naar de studio weer te komen. Het was niet normaal. Maar die plaats is ook niet normaal. Dus hij werd ook volkomen terecht in de ochtendshow afgelopen vrijdag uitgeroepen tot de nieuwe favorite directus met Won't Fall. Over de ochtendshow gesproken, het was weer een behoorlijke bewogen week. Er is weer een hoop besproken en de revue gepasseerd. En het ging van de week ook op een gegeven moment over het verschil tussen hybride auto's en benzineauto's. En dan met name de navigatiesystemen in hybride en elektrische wagens. Dat je via dat navigatiesysteem op een gegeven moment, ja, dat, neemt dat ding neemt over. En dan word je vanzelf naar een uh, elektrisch laadpunt geleid. En uh, ja, de mannen hadden wel een mening over navigatiesystemen in het algemeen. Luister even mee. Heel veel mensen gebruiken niet de navigatie die in de auto zit... maar die hey. gebruiken Google Maps of iets anders. Er oh. zit zo'n irritante stem op, op die van mijn auto. Oh. Ja, Dus die gebruik ik dan maar niet. Maar je dus kan de, je de stem me, ook uitzetten? Ja, dat is, dat is ook zo. Is de vrouwenstem? Ja. <laughs> je zou niet zien, hè? Ik... Je ja. weet het al beter. Je moet daar rechts, je moet naar rechts. Ik zei het toch. <laughs> nah, nah, nah, nah, nah. Nou, ga je verkeerd, hè? Nou, je hoort het. Rick was weer in vorm afgelopen week. Straks tussen 9 en 12 bij Floris. Meer fragmenten uit de 58 op de show. Sterker nog, de beste fragmenten uit de 58 op de show van afgelopen week. Zometeen nog Calvin Harris. En nu Marshmallow en Jelly Roll met Holy Water. Radio 538 Heard that you were late going home Knew it right away something's wrong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 What's <laughs> Kent. Jouw 538 538 538 vijf drie acht. 939 now? what I'm doing. Is